10 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Een hele goede morgen. Tot 11 uur vanavond. Al het nieuws, de achtergronden, sport en mooie muziek. Oud-VVD-minister Joris Voorhoeven is bij ons te gast. Met hem praten we over een Europese politieke unie. En de Nederlandse advocaat van Rode, Mer, Rode Kmer verdachte in Cambodja... moet zich nu zelf verdedigen tegen beschuldigingen van wangedrag in rechtszaal. Nu het nieuws met Dorald Megens.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 Volgens Aegis is de reputatie van Barclays enorm beschadigd door de affaire. Ik ben de uiteindelijke hoeder van de reputatie van de bank... en daarom moet ik verantwoordelijkheid nemen door af te treden, zei hij. Barclays laat een onafhankelijke partij onderzoek doen naar de gang van zaken. In de Verenigde Naties in New York beginnen vandaag de onderhandelingen... over een nieuw wapenverdrag. Doel is om de internationale wapenhandel aan banden te leggen. Jaarlijks wordt bijna 5 miljard euro aan de verkoop van wapens verdiend. Volgens de VN sterven er elk jaar honderdduizenden mensen door wapengeweld. Met name in Afrika. Tijdens de onderhandelingen die een maand gaan duren... staan vooral de wapenexporteurs en hulporganisaties tegenover elkaar. De EK-finale tussen Spanje en Italië... is gisteren in Nederland door bijna 5,2 miljoen mensen op televisie bekeken. Eén op de drie Nederlanders van zes jaar en ouder... zag Spanje met 4-0 winnen van Italië. Na de uitreiking van de beker keken nog bijna 3,9 miljoen mensen. In Volendam konden 7000 huishoudens de wedstrijd niet zien. Daar viel vlak voor het begin van de wedstrijd de stroom uit. Stroomstoring was volgens netbeheerder Diander in de rust verholpen. De kandidaat van de oppositie in Mexico lijkt de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Het is Enrique Peña Nieto van de Institutionele Revolutionaire Partij. Dat zou 40% van de stemmen hebben gekregen. Veel Mexicanen zijn teleurgesteld in de huidige president Calderón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 Awb Verkeersinformatie. Op dit moment staan er nog twee files. Onder andere op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en het knooppunt Ewijk 15 kilometer. Het komt door werkzaamheden tussen het knooppunt Valburg en Ewijk En door de werkzaamheden op de A326 bij Wiegen. En door deze file loopt het ook vast op de A59 Zonzeel richting Os. Tussen Os en het knooppunt Paalgraven 3 kilometer. En dan de N33 Veendam richting Eemshaven. Tussen Veendam en Meden is de weg in beide richtingen dicht. Dat heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen en Rijkswaterstaat.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 En daarin praten we met Joris Voorhoeven over het Europees beleid van de VVD. En Michiel Pesman die verdedigt een rode kmer-kopstuk in het proces daarover in Cambodja, maar nu hebben de Cambodjaanse rechters hem beticht van wangedrag en minachting van de rechtbank. Meneer Pesman, hoe komt het dat u hier bent en niet in Cambodja? Het is vakantie in Cambodja. En dus voor dat u. Dat is ook voor mij. Ja. Dan spreek u zo, uitgebreid niet daarover, maar over hele andere zaken. Eerst Joris Voorhoeven. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Premier Rutte sloot vorige week in Europa een deal met de andere EU-leiders... om de kwetsbare landen Spanje en Italië uit de financiële nood te helpen. In de EU is er applaus, maar in eigen land kalf de steun af. Oud-minister, eh, VVD-minister Joris Voorhoeven, goedemorgen. Goedemorgen. U bent al een tijdje weg uit de politiek, maar volgt u de politiek nog wel op de voet? Uh, ja, uh, zoals uh, veel mensen. Het is boeiend en vooral het... Uh uh, debat over Europa. Ja, en dit weekend waren al die partijcongressen. Zit u dan de hele weekend achter uw computer... naar al die livestreams te kijken of uh, hoe moet u dat voorstellen? Nee, ik heb in het weekend gelukkig ook nog andere dingen te doen. Vertel. Nee hoor, dat hoef ik allemaal niet te <laughs> weten. Maar heeft u die congressen wel gevolgd? Uh, enigszins. En wat sprong eruit voor u? Um, wat natuurlijk dominerend is, dat iedereen de mes aan het slijpen is... voor een strijd tussen uh, Rutte en Roemer. En dat uh, beide uh, personen die het meest scoren in de opiniepeilingen als uh, mogelijke uh, premiers, ja. uh, natuurlijk daardoor ook heel veel vuur naar zich toe trekken. Ja, en is dat gunstig voor ze of juist niet? Um, dat kan gunstig zijn en uh, wat minder gunstig voor de kleinere partijen. Uh, omdat uh, in het politieke proces natuurlijk altijd een zekere vereenvoudiging plaatsvindt. Uh, het is niet alleen maar een keuze tussen Rutte en Roemer. Uh, het gaat uh, om een keuze tussen een... Um, centrum kabinet of een centrum-links-kabinet na 12 september. Komt het daarop neer, denkt u? Ja, Ja, dat denk ik wel. Omdat ik het onwaarschijnlijk vind dat de VVD opnieuw uh, zou uh, gaan regeren... met steun van de PVV. Uh, dus de keus voor de VVD is een um, kabinet uh, waar het zelf in zit... dus Paars Plus, uh, of uh, oppositie. Ja, of die Kunduz-coalitie, of gelooft u daar niet in? Um, die zal... Uh, nou ja, daar zit dan de, de VVD ook bij. Uh, want uh, dat was een combinatie van VVD, CDA, uh, D66 en uh, GroenLinks en de ChristenUnie. Ja, maar dat is geen Paars Plus. Dat is geen Paars Plus, maar gaat wel in die richting. Ik denk overigens... Uh, dat het verstandiger zou zijn om naar Paars Plus te streven. Voor, voor de VVD, ja? Ja. Toen ze daar even over spraken in de vorige campagne... toen ontplofte de mailboxen van alle VVD-Kamerleden, geloof ik. Ja, ja want uh, een paarse combinatie voor de VVD... betekent een risico op uh, kiezersverlies, omdat men... Dan uh, moet uitleggen aan een deel van de eigen kiezers, groot deel van de eigen kiezers. dat er dingen gebeuren die men heeft beloofd dat er niet zouden gebeuren. Ja. Zoals het beperken van de hypotheekrenteaftrek. Ja, dus waarom zouden ze dat doen? Um, omdat er toch wel een regering moet worden gevormd. Maar is die, die Kunduz-coalitie met, uh, met het CDA erbij... en GroenLinks en de ChristenUnie dan niet aantrekkelijker voor de VVD? Um, ja, uh, dat kan. Maar ook uh, die partners zullen uh, op hervormingen aandringen... Uh, die de VVD de afgelopen jaren niet heeft gewild. Dus dan hebben ze hetzelfde probleem, zegt u? Ja, dat probleem doet zich sowieso voor. Uh, ja. De VVD zakt een beetje weg in de peilingen. De SP lijkt door te groeien, althans volgens Maurice de Hond. Snapt u dat? Um, ja, dat uh, hangt samen, denk ik, met het al dan niet dragen van concrete verantwoordelijkheid nu. Uh, de VVD uh, moet uh, via uh, de regering en via Mark Rutte uh, mede verantwoordelijkheid nemen voor Europese besluiten die bij. Uh, de linkerzijde en de uiterst rechterzijde in de Nederlandse politiek niet populair zijn. Zoals vorige week, hè, toen die uh, de, de, de eurotop er was en, en ingestemd is met een bankenunie. Uh, en dat betekent uh, concreet meer Europa, meer invloed voor Europa. En partijen als de PVV en de SP, die zijn natuurlijk tegen Europa. Die profiteren daar dan van? Is uh, dat de redenering? Die profiteren daar een beetje van. Ik wil niet zeggen dat de SP tegen Europa is... maar men heeft uh, grotere aarzelingen dan andere partijen... Uh, bij Europese afspraken om de financiën weer op orde te krijgen... Ja. Rutte die verzette zich aanvankelijk hè, tegen, dat, uh, tegen die bankenunie. Uh, en ook die banken die rechtstreeks een beroep kunnen doen op het Europese noodfonds. Snapt u dat hij is omgegaan? Uh, ja, want Nederland doet er verstandig aan uh, samen met Duitsland en Finland en Oostenrijk op te trekken. En dat heeft hij ook gedaan. Dus de inhoud van het beleid is verstandig. Maar dat wijkt een beetje af van uh, wat uh, voordien is verklaard dat de Nederlandse inzet zou zijn. Maar dat is natuurlijk logisch als je uh, met een groot aantal landen gezamenlijk besluiten moet nemen dat niemand uh, 100% aan zijn trekken komt. Vindt u dat, hij, dat Rutte het goed heeft gedaan? Uh, naar de inhoud van de afspraken uh, wel. Uh, er is kritiek uh, op uh, het feit dat hij dat in Nederland uh, niet goed uitlegt. Ja, die kritiek heeft u ook? Um, hij zou denk ik nog wat uh, met wat meer enthousiasme kunnen uitleggen... wat het enorme belang voor Nederland is van Europese samenwerking... Want dat doet hij nu maar een beetje lafjes, vindt u? Um, hij verzet zich tegen wat hij dan noemt uh, vergezichten in Europa. Ik denk dat het juist goed is om vergezichten te schetsen... En, um aan te geven waar we op de langere termijn naartoe gaan. Want we zitten in een wereld die op de langere termijn zeer sterk zal worden gedomineerd door China, door de Verenigde Staten en door India. Wat we ook niet moeten vergeten als een grote economische mogelijkheid met veel dynamiek. Zolang Europa heel erg verbrokkeld blijft en kleine stapjes schuivelend beleid maakt, heeft Europa weinig middelen om voor zijn eigen belangen op te komen. Maar denkt u dat dat een verhaal is waar de VVD-kiezers... of de potentiële kiezers heel erg op zitten te wachten? Nee, die zitten er niet op te wachten. Die kijken naar, eh, voor een groot gedeelte althans... naar de dingen die nu en de komende jaren spelen... en die hun ja. belangen rechtstreeks raken. Maar men moet ook niet onderschatten dat mensen wel degelijk zijn geïnteresseerd... in een wat langere termijn visie. Waar gaan we nu eigenlijk als Nederland en als lid van de Europese Unie naartoe? Ja, want u bent overgestapt naar D66 he, zelf? Uh, ja, uh, dat uh, heb ik gedaan naar aanleiding van de vorming van de coalitie met de PVV. En is dat uh, definitief? Of als de VVD terugkeert naar haar uh, oude waarden, keert u dan ook terug? Uh, nou, uh, dat is definitief. Omdat ik vind dat uh, de internationale samenwerking bij D66 veel meer aandacht krijgt. Ja, en de, de, de, uw Europa-visie past daarin? Jazeker, uh, ja. Zeker. ja, ja. Uh, ik, ik denk, uh, zonder nou partijpolitiek uh, propaganda te willen bedrijven... dat D66 wel uh, de meest pro-Europese partij nu is. En waarom zou u geen partijpolitieke propaganda willen bedrijven? Eigenlijk? Uh, omdat ik hier niet zit als politicus. Oh, nee, oh, nee. <laughs> Dat ben ik niet. Maar, wat, hoe zit u hier dan eigenlijk? Uh, mijn vak is uh, bijhouden hoe uh, internationale organisaties zich ontwikkelen en daar uh, onderwijs over geven. Ja, precies. Uh, en dan toch nog even over Europa. Want is natuurlijk. Uh, uh, je ziet nu in de, in, uh, als gevolg van de crisis steeds meer uh, pro-Europese besluiten. We worden steeds meer één. Terwijl een deel van de bevolking dat echt niet ziet zitten. Die zeggen geen geld meer naar de Grieken. Uh, hou eens op Spanjaarden, ga ze aan het werk Italianen. Die, die tendens die is vrij sterk in de Nederlandse samenleving. Hoe zou de politie daarmee om moeten gaan? Door uh, te wijzen op het... Uh... Uh, het de richtsnoer, wat, wat in veel dingen van belang is... van het, het verlichte, uh, welbegrepen eigenbelang van Nederland. Ja, maar het dat is niet... misschien te ingewikkeld. Nee, dat is niet ingewikkeld. Je kunt mensen uitleggen dat uh, een van de slechtste dingen... die zou kunnen gebeuren voor de Nederlandse economie... en welvaart en welzijn, uh, zou zijn dat Zuid-Europa failliet gaat. Dat heeft een enorme... Uh, doorwerking op de economieën van uh, Noordwest-Europa. En buitengewoon negatief, dan gaan banken omvallen, uh, dan zakt de groei in... Uh, dat is een klap uh, die uh, minstens 10, 15 jaar kost om te boven te komen. Ja, maar ja, dan moeten wij nu gewoon betalen voor wat er in het zuiden nu allemaal mis is. En in het verleden mis is gegaan en is weggemoffeld en zo, dat soort geluiden hoor je dan? Nou ja, dat soort geluiden hoor je, maar waar het om gaat is natuurlijk vertrouwen te scheppen in de financiële wereld. Dat uh, de enorme fouten die vooral het bankwezen heeft gemaakt, is eigenlijk veel meer een bankencrisis dan een politieke crisis dat de fouten die die banken hebben gemaakt... in de toekomst uh, uh, minder waarschijnlijk worden. Ja, dan veel. Gaan we maar geld geven aan die banken. Want dat is wat we nu doen met ja, z'n allen. geld geven niet. Het gaat vooral om het bieden van garanties... en het instellen van straftoezicht op Europese banken. Dat is de essentie. Zodat dit soort fouten, verkeerde investeringen... Uh, uh, risicovol gedrag... Uh, van bankiers dat die niet worden herhaald. Ik wil nog heel even terug. u zijn, net van ja, ik ben overgestapt want, uh, naar, naar D66 toen vanwege de PVV. Ik, ik luister naar u en u klinkt zo wel bespraakt en wel overwogen. Denk ik u viel toch ook helemaal niet bij de VVD onder zo'n broekje Rutte. Heeft dat ook niet meegespeeld? Nee, zo denk ik er niet over. Ik uh, waardeer hem uh, uh, als, uh, als, als mens, als persoon. Hij is ook als eh, premier, een en enthousiasmerende teamleider. Alleen eh, was mijn kritiek, en, en dat is nog steeds... dat hij zich iets meer bezig moet houden met de richting die het team oploopt... in plaats van alleen maar enthousiaste opmerkingen maken. Ja, een enthousiasmerend teamleider, dan denk ik nog niet meteen aan een premier, eerlijk gezegd. Uh, nee, maar het is natuurlijk wel een politieke stijl die een beetje bij deze tijd past. En als u dan moet kiezen, Roem of Rutte? Um, ik, ik kies voor Alexander Pechtold. waar yeah. <laughs> kunt u zelfs niet meer kiezen tussen Roemer en Rutte? Dat is wel heel ernstig. Nee, ik, ik kies voor Alexander Pechtold. Ja. Bent u ook nog gesteld dat er een staatssecretaris voor Internationale Samenwerking wordt gezocht in het volgende kabinet? Mogen u dan bellen? Um, uh, iedereen mag mij bellen, maar het is onwaarschijnlijk dat ik mijn huidige werkzaamheden opgeef. Maar u bent nog niet met pensioen, toch? Uh, ik ben al uh, gepasseerd de 65-jarige uh, uh, leeftijdsgrens... maar ik uh, houd me niet aan de afspraken in Nederland en werk rustig door. Oké, okay, dus pechtont mag bellen? Pechthold, die uh, kan bellen, maar uh, het is zeer onwaarschijnlijk... dat ja, ik voor iets u, wordt gevraagd. U sluit het niet uit, hoor ik. Uh, uh, het is onwaarschijnlijk en ik blijf uh, uh, lekker met, bij mijn huidige werk als, uh, als docent. Hebben we genoteerd. Joris Voorhoeven, hartelijk dank. Dank u weer. Bondscoach Paul van As van de Hockeymannen heeft zojuist in Utrecht zijn Olympische selectie bekendgemaakt. Meneer van As, goedemorgen. Goedemorgen. U neemt uh, Teun de Nooier wel mee naar Londen, maar laat taken take maar thuis. Um, daar was natuurlijk veel gedoe over. Hoe, hoe bent u tot uw beslissing gekomen? Um, ja, uiteindelijk uh, uh, is het de belangrijkste fase zijn we ingegaan na, na de EL. Dus vanaf 11 juni. Daar hebben we nog zeven wedstrijden in gespeeld. De EL, um, dat is de... de, EAL, de, de, de, Europees, de uh, uh, de Europese Hockey League ah. uh, die was afgelopen en daarna hebben ze vrij gehad. En 11 juni zijn we in de laatste fase van ons uh, het trainingsprogramma ingegaan... richting Olympische Spelen, ja. uh, waarin uh, zeven wedstrijden hebben gespeeld. Nou, taken, uh, uh, zoals bekend, uh, weer ingepast... En, uh, Um, uiteindelijk uh, komen we als begeleiding ook tot de conclusie... dat, uh, um, dat hij niet uh, uh, minder past in, in het spelconcept wat wij willen spelen. En we hebben het, uh, dat is ongelooflijk sneu. En uh, uh, ja, dat hadden ja. we eigenlijk uh, niet verwacht. Dus het is dus niet maar... omdat hij niet fit is of zo? Nee, hij heeft zich heel goed gepresenteerd als speler. Uh, daar gaat het niet om, maar het hm. gaat ook om meerdere dingen natuurlijk. Maar het is wel en, een be beetje sneu, want eerst zet u hem eruit... en dan haalt u hem weer terug en nu past hij niet in het concept... Ja, maar dat is, ik vind het niet sneu dat ik hem, uh, hem terughaal. Ik vond dat hij nog een kans verdiende. Gezien zijn uh, exceptionele kwaliteit van de corner. En uh, ja. uh, vond ik dat hij ook nog een kans verdiende. En uh, juist, uh, ik heb het juist niet nagelaten om dat alsnog te doen. Maar goed, hij past gewoon niet in, in het idee wat u wilt spelen in, uh, in, uh, in, in uh, Londen. Hoe reageerde hij? Ja, heel Heel teleurgesteld natuurlijk. Misschien zelfs boos. Uh, overigens is dat de reactie van, van alle spelers... die in het proces inmiddels zijn afgevallen. En uh, de Taak zit nu bij die laatste vier. Uh, dat is toch wel heel begrijpelijk. Uh, Topsporters gaan er vol voor. Uh, kijken niet achterom. Uh, we hebben één doel, en dat is alleen maar vooruit. En uh, dan is het op het moment dat als, uh, als, als er een streep doorheen komt... Ja, is de reactie heel heftig... Hm. En, uh, dat maar, kan ik wel ook wel begrijpen. Dan. Maar als u kijkt naar uw eigen optreden... eerst uh, zet u hem eruit en haalt u hem erbij. Nu moet u er weer uit. Hoe zou u dat zelf typeren achteraf? Um, nou, ik, ik heb daar geen typering voor. Het, het is... Um, ja, ik, ik, Zoals gezegd, ik vond dat ik hem... Uh, na de Australische uh, trip die we hebben gemaakt... Uh, alsnog uh, een kans moest geven. Uh, wat, hij ook, wat hij ook graag wilde. Mm. Uh, en dat hebben we gedaan. Maar het is... Van het begin af aan wel duidelijk geweest... dat het nooit een garantie is dat je daarmee dan erbij zit. Nou, u verwijt zichzelf niet? Dat zijn twee dingen. U verwijt zichzelf niet? Uh, weet je, ik had het, ik, ik had het graag... Uh, de pijn die spelers hebben die afvallen... die zou ik, het zou ik graag willen voorkomen... maar het, het blijkt in de praktijk dat dat uh, uh, niet te voorkomen is... Uh, en, en uh, ja, als ik daar een, een remedie op zou hebben... zou ik het uh, zeker kenbaar maken, maar die heb ik niet. Hmm. En nou wordt er wel gezegd van... Ja, u, u heeft wat lang gewacht om de definitieve selectie bekend te maken... Uh, waardoor er wat onrust bestond binnen de, de groep, vindt u dat ook? Nee, ik weet niet waar, uh, dat zijn uw woorden. Uh, het was van het begin van het duidelijk dat wij uh, nu na de... we komen net uit Londen, waar we ook nog twee keer tegen Engeland hebben gespeeld... dat dat, dat het moment was... En, uh, dus dat was van het begin af aan duidelijk. En het is een week later dan, uh, dan anderen, dan bijvoorbeeld collega's. Uh, Engelse collega's hadden het een week eerder gedaan. En wij hebben het één week later gedaan. Dus er zit niet zoveel verschil tussen. Oh, goed. Over, over vier weken dan speelt Nederland zijn eerste wedstrijd uh, op de Spelen. Um, wat gebeurt er vanaf nu tot aan die wedstrijd? Uh, wij spelen nog uh, twee keer tegen Duitsland op 7 en 9 juli op Kampong. Daarna spelen we nog twee keer tegen Nieuw-Zeeland ook op Kampong... Uh, 13 en 15 juli. En uh, dan 21 juli gaan we naar Londen. En daar spelen we nog twee wedstrijden. Eén keer tegen Zuid-Afrika en een oefenpotje ook nog tegen Pakistan... op de 26e. Wat fijn is, want onze eerste wedstrijd is 30 juli. Het begin van de Olympische Spelen voor ons. En dan spelen we tegen India. En dan zit ma taken, taken maar thuis op de bank te kijken of gaat hij niet meer kijken? Denkt u? Um, weet dat, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk het wel. Denk het wel. Wat, wat is uw ja. verwachting voor de speler? Doen we mee om de medailles? Ja, wij doen mee om de medailles. Daar bent u van overtuigd. Uh, ja, wij staan nummer, drie. We staan nummer drie van de wereld. Stonden nummer drie van de wereld toen ik begon. In die tussentijd hebben we eigenlijk de hele selectie toch wel verjongd. En we hebben die positie niet verlaten. We zijn twee Champions trofjes uh, waar, waar de eerste zes en de eerste acht van de wereld speelden. Respectievelijk zijn we derde geworden. En het EK ze hebben we zilver gehaald. Dus ik, uh, uh, ja, ik, ik, uh, ik vind dat wij een medaille moeten halen. Dus wij me. vinden dat ook. Wij vinden dat ook, ja. <laughs> Heel veel dat succes. lijkt wel een, een mooi einde. Dank u wel, ja. Paal van As. Succes daar. Dankjewel. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio 1.nl en kijk live mee in de sportzomerstudio radio 1.nl 1986, sing our own song. You'll be 40. Spanje werd gisteren Europees kampioen voetbal. En heel misschien dat sommige mensen in Sint-Willebroord ergens een tinteling voelden. Er stroomt namelijk Spaans bloed door de Brabantse aderen. Maarten Bleumers neemt ons iedere dag mee naar het Wielerdorp in de Oranje U luistert naar de Radio 1 Sportzone. Wielerdorp is Wielersport. Ik neem je mee. De Oranje Soap. In de kerk van Sint-Willebord maakt diaken Fusenec zich op voor de Eucharistieviering. Hij is de aangewezen persoon voor een lesje ontstaansgeschiedenis van Sint-Willebord. In het verleden is het zo dat na de 80-jarige Oorlog de soldaten die hier achterbleven, de Spaanse soldaten, zich hier gevestigd hebben op de hei. Vroeger noemden we Sint-Willebord het heiken. Je ziet het wel aan de uiterlijkheden van, uh, van de mensen, hè? van de, de, de, de, de vaak euh, sterke maar wel gedrongen mannen met zwart haar en uh, dat kun je toch wel zien. Zo is de, de, de, de, de, het dorp eigenlijk ontstaan. Hè. Het was gewoon een stuk samenleving van achtergebleven soldaten... uit het Spaanse leger, samen met uh, dames die met het leger meetrokken. Ja, pastoor Bastiaanse heeft, heeft ja, dat is in de 20e jaren hier pastoor geworden. En, uh, die heeft ook gezorgd dat, dat, dat mensen stenen huizen gingen bouwen en al dat soort zaken. En die stelden vanuit de kerk grond ter beschikking om, om daar je huis op te bouwen. Een verderop in de oude pastorie staat de bedrijvigheid in schril contrast met de sereniteit in de kerk. De onzekerheid die Wies en Carlo eerder deze week hadden over de opkomst tijdens de open dag... Hoe druk het gaat worden zondag, dat weten we nog niet. ...wordt snel weggenomen. Veel mensen willen zien waar zij, samen met de gehandicapten waar ze voor gaan zorgen, gaan wonen. Ja, ik ga weer een rondleiding doen, dus uh, ik ga weer uh, uitleggen. Ja, het is gewoon hartstikke druk geweest al... Uh... Dus ik heb al heel vaak een gedaan en dat, ik, heb, ik begin nu al een beetje schort te worden. Dus ik kan vanavond niet meer praten. Brille Wies, hè, Wies, die zit al jaren in de zorg en uh, ja, die loopt gewoon tegen een aantal punten aan. Dat uh, is uh, bijvoorbeeld, uh, vorig jaar op de werk heeft ze een, een ruim dertig verschillende invallers gehad. Nou, dat is voor die mensen natuurlijk voor uh, de structuur en voor de rust uh, uh, erg slecht. Dan krijg je voor jezelf de mogelijkheid om zoiets op te zetten en... Ja, wij gaan voor zes bewoners en dat is ja, de, de bekende druppel op de hete plaat. Uh, maar uh, we willen toch uh, ja, een stukje bijdragen. En dat, niet alleen voor die mensen, maar ook voor onszelf. Onze ja, kamer is al één keer in de Jij we hebben het gezien, dus kunnen we beginnen. Ja, Dit is mijn kamer. Ze zijn zit zelf. Dit is Iwan. Ja. En ja, hij ja. komt hier geworden dan. Ja, omdat ik heel veel vertrouwen in wie ze heb. Wacht, hij hier de vorige keer gewond deed. nee. Daar was ik niet meer tevreden over. Altijd ander personeel. En niemand moet er toch een beetje vastigheid hebben. Hallo. Hallo. Je zit op de grote instellingen, daar, zitten gewoon, daar heb je de werkvloer een aantal lagen. En daarboven zitten mensen die gewoon heel strak naar het geld kijken. Dat gaat ook weer doorwerken op de werkvloer. In, in, in de sfeer, in de mogelijkheden, de, de tijd die je aan een... Uh, bewoner mag besteden. Maar we hebben altijd gezegd van, ja luister, uh, wij gaan niet op een uurtje kijken. En dat willen we zelf ook niet. We gaan samenwonen, het wordt een gezinssituatie. En je kinderen heb je ook nooit gezegd van, maar half tien voor kinderen, nou is de opvoeding afgelopen. Uh, dan ga je gewoon mee door. En ja, tuurlijk, het zal wel eens een keer je momenten hebben dat je denkt van, pop, pop, pop, hè? Dat, uh, Het zal inderdaad zwaar worden, hè? lichamelijk en geestelijk, maar uh, ja, het is iets wat we heel graag doen. Lies en Carlo gaan weer druk aan de slag, voor de eerste bewoners komen. En hoe zou het zijn met Johan, die zijn dagelijkse potje kaarten opzij zetten om de tour te kunnen kijken. Ik zie voor wielersport, hij ik nou met hier in Johan, maar ik moet kaarten. Luister iedere dag naar de Oranje Soap in de sportzomer op Radio 1. Ik neem je mee, ik neem je mee. Morgen dan neemt Maarten Bleumers ons weer mee naar Sint Willeboort. En eerdere afleveringen van de Oranje Soap zijn terug te luisteren op radio1.nl. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Dorot Megens. Nou, het aantal gepensioneerden is in 2011 voor het eerst boven de 3 miljoen uitgekomen. Inmiddels is 1 op de 5 Nederlanders met pensioen, meldt het CBS. Door de toenemende vergrijzing zijn er tussen 2000 en 2011 bijna 600.000 gepensioneerden bijgekomen. En gepensioneerden maken nu 18% van de bevolking uit. De president-commissaris van Barclays, Marcus Agius, stapt op vanwege het renteschandaal bij de Britse bank. Vorige week legden Britse en Amerikaanse toezichthouders... de bank een boete van 290 miljoen pond op... vanwege het knoeien met rentetarieven die banken elkaar onderling berekenen. Volgens Agius is de reputatie van Barclays enorm beschadigd door de affaire. Als eerste gemeente wil Amsterdam een fonds oprichten... om leegstaande kantoren te slopen. Dat zegt de wethouder van Poelgeest in het Financiële Dagblad gemeente Amsterdam verwacht dat met de sloop jaarlijks ongeveer anderhalf miljoen gemeentegeld gemoeid zal zijn. En in een park in de Canadese stad Montreal is een hoofd gevonden. Politie onderzoekt of het afkomstig is van de Chinese student die is vermoord door pornoacteur Luca McNodda. Die wordt ervan verdacht dat hij zijn Chinese vriend heeft vermoord en vervolgens in stukken heeft gesneden. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Awb verkeersinformatie staan op dit moment nog drie files, onder andere op de A2 eindhoven richting Maastricht tussen Meerse en Maastricht 3 kilometer. De A50 eindhoven richting Arnhem tussen Oost-Oost en het knooppunt Ewijk 15 kilometer. Dat heeft niet alleen te maken met de wegwerkzaamheden tussen eh, knooppunt Valburg en Ewijk, maar ook met de werkzaamheden op de A326 bij Wiegen. Daardoor loopt het ook vast op de A59 zonze richting Oost tussen Oost en het knooppunt Bougave 3 kilometer. Dan nog een wegafsluiting op de N33 Veendam richting Eemshaven. Tussen Veendam en Mede is de weg in beide richtingen dicht. Het heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen. En Rijkswaterstaat verwacht dat de weg daar om 12 uur weer vrij is. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Komend half uur praten we met Michiel Pestman over het rode Khmer-proces in Cambodja... en zijn verdediging van de verdachten daar. En de reddingsoperatie in Kenia. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. is gonna be copacetic if you let it be kinetic energy is ready to be unstoppable unbeatable undefinable like sunshine I cool looked into the future and i saw a sign and said don't stop get it get it you'll be fine so when i tell you everything we can't pie i know 'cause the universe told me i it rapping internationally Everything's gonna be Babysitters circus. De vier buitenlandse hulpverleners die vorige week in Kenia werden ontvoerd zijn bevrijd. Ze zouden gezond zijn en ongedeerd. Afri Afrika-correspondent Koert Lindeyer. Wat is er bekend over de reddingsoperatie? In ieder geval dat de hulporganisatie waarvoor zij werkte, de Norwegian Refugee Council, inmiddels ook bevestigd. Het bericht bevestigd heeft van de Keniaanse politie dat ze bevrijd zijn. Ze werden vrijdag, zoals je weet, in Dadab, het gigantische vluchtelingenkamp van Somaliërs. in Noord-Kenia, gekidnapt. op ongeveer 100 kilometer van de grens met Somalië. Daarbij werd één chauffeur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 Nou ja, er worden heel veel aanvallen uitgevoerd sinds oktober vorig jaar. Het Keniaanse leger Somalië is binnengevallen. Daar heeft opgenomen tegen de terreurorganisatie Al-Shabaab. Sindsdien zijn er echt tientallen aanvallen in Kenia geweest. Gisteren nog een aanval op een kerk in de noordelijke stad Garissa, waarbij 17 mensen werden gedood op een katholieke kerk... en op de Afrikaanse Inlandse kerk. Er werden granaten gegooid in de kerk. En toen de kerkgangers de kerk uit vluchten uh, wachten... en daar een spervuur uh, van uh, de terroristen die de kerkgangers doodschoten. Zo. Die aanval is inmiddels indirect wel opgeëist door Shabab. Deze deze aanval of deze ontvoering is niet opgeëist door Shabab. Maar vaak gebeurt het ook uh, uh, niet dat de terroristen die aanslag uh, opeisen. Waarbij de mogelijkheid ook nog bestaat dat het pure criminelen zijn... die gewoon heel veel geld, uh, losgeld uh, zouden gaan vragen. Dankjewel, Afrika-correspondent Koert Lindeyer. De Nederlandse advocaat Michiel Pesman is voor de laatste keer gewaarschuwd... door het Rode Kmer-triminaal. De advocaat van hoofdverdachte Nuan Chao, zeg ik het goed? Nuan Chao. Nonche, dat bedoel ik. Uh, de advocaat, uh, de meneer die u, die u dus net hoort, die zou zich misdragen en het hof beledigen. Nou, vrijdag kwam hij terug in Nederland en nu is hij hier in de studio. Nogmaals, goedemorgen meneer Pestman. Goedemorgen. Um, u bent dus advocaat van Noan dat is een van de hoofdverdachten in het Rode Kmer uh, uh, uh, tribunaal. Nou ja, we weten allemaal wat voor ellende daar is geweest onder Pol Pot. Um, nu wordt u gewaarschuwd, bent u zo vervelend in de rechtszaal? Uh, ja. <laughs> en Kijk, ik ben daar u... gewoon lastig en dat is ook de bedoeling. Ja. Uh, en uh, ze hebben me al meer dan, meer dan, meer dan eens hoor, een laatste waarschuwing gegeven. Dus het is niet de eerste keer. Zometeen over, over die waarschuwingen, wat dat dan betekent voor u. Maar nog even, even in het kort. Uh, vertel even wie u verdedigt, hoe het zit. Ik sta Nuon Chia bij en die wordt ook wel broeder nummer twee genoemd. En dat is de uh, voormalige plaatsvervanger van Pol Pot. En Pol Pot is uh, eind jaren negentig overleden. En dit is uh, Chia, de hoogst nog levende leider... En die verdedigt u? Van de Rode Kamer. Ja. ja. Dus het ja. is een, een high-profile zaak, om het even zo te zeggen. Dat, ja, dat is Veel uh, aandacht, voor u, u, u, u, u, u voordeel of u staat soms uh, meer en uh, Soms ook minder dan ik zou ja. willen. Maar het, ja. uh, het is inderdaad een, een zaak waarvan je als Nederlands advocaat... alleen maar kan dromen natuurlijk. Ja, En dan wordt u, u wordt gewaarschuwd, u wordt tegengewerkt. Allerlei dingen spelen om u. Dan kan je wel denken, nou, dat is misschien wel een beetje te wacht, verwachten... met zo'n figuur, figuur die u verdedigt. Nou ja, het probleem is dat wij... Uh, ja, niet accepteren de wijze waarop daar uh, dat proces wordt gevoerd. Uh, mijn cliënt en ook ik wil me niet neerleggen... bij de, uh, uh, uh, de politieke beïnvloeding van het proces. Dan moeten u even uitleggen. Wat, wat is ja, er dan allemaal ze, mis met het proces? Er, er is heel veel mis met het proces. en Ook met het instituut, ja, de, de Rode-Kmet-tribunaal. Uh, in feite kun je nu al zeggen dat het een mislukt experiment is geweest. Het hele tribunaal? Ja, het hele tribunaal. Uh, het idee was uh, aanvankelijk dat de Verenigde Naties... Uh, die betrokken zijn bij de tribunaal, uh, dat het tribunaal zou sponsoren met het idee dat uh, een beetje aan juridisch ontwikkelingswerk zou worden gedaan in Cambodja, mm -hmm. wat geen enkele traditie heeft van een onafhankelijke rechter. Mm -hmm. uh, maar in de praktijk blijkt dat helemaal niet te werken. En blijkt. Uh, de, het tribunaal eigenlijk gewoon veel meer besmet te worden... door de, de, de Cambodjaanse werkelijkheid dan dat het, het tribunaal... En dat wil zeggen? Cambodja kan leren hoe het moet. Ja, dat, dat het tribunaal in feite uh, uh, net zo afhankelijk is... als een gewone rechtbank in Cambodja. Dat het niet een onafhankelijke rechter is. En, en in zekere zin net zo corrupt als de... Gewone rechtbanken En is het probleem, als ik het goed begrijp, dat de machthebbers nu in Cambodja... dat zijn mensen die ook onder het rode Khmer bewind rare en verschrikkelijke dingen hebben gedaan... die willen dat dit snel afgelopen is, zodat er niet veel aandacht op hun wordt gevestigd. Cambodja is geen democratie zoals wij dat kennen. Sinds de val van de rode Khmer zijn dezelfde mensen daar aan de macht. Het is een schurkenstaat die geleid wordt door een partij... Uh, waar drie mensen aan het hoofd staan. En die drie mensen, uh, dat zijn allemaal voormalige uh, rode Kmer leiders. Dus in zekere zin is wat er nu in Cambodja gebeurt... een interne afrekening uh, tussen mensen die allemaal een rode Kmer verleden hebben. Mijn cliënt kent alle huidige leiders ook. Uh, dus die zou uh, daar heel wat verhalen over kunnen loslaten? Ja, en die mensen zijn ook als getuigen opgeroepen, maar die weigeren te komen. En dat is een van onze grootste bezwaren. Die mensen weigeren zelf mee te werken en... aan het tribunaal wat ze graag willen... Ja. Dat plaatsvindt en dan hebben we het over hogeplaatste politici op dit dan moment. Dan gaan we over de minister-president. De, de, de, de, de drie belangrijkste politici van het land. Ja. Die, daar, daar hangen over een lang, lang het hangen, land hangen foto's en plaatjes van drie oude mannen. Dat zijn allemaal ou, oude kameraden van mijn cliënt. voormalige bodyguard. En u probeert hen juist waarschijnlijk de proces in te zuigen... om zoveel oh, ja. mogelijk schade aan te richten. Nee, dat is, uh, het zijn uh, daadwerkelijk belangrijke getuigen... die iets kunnen vertellen over wat er destijds gebeurd is. Uh, met name over de wijze waarop... Uh, ja, die vermeende uh, uh, uh, moordpartijen werden uitgevoerd. Vermeende moordpartijen? Ja, vermeende oh ja. moet u natuurlijk zeggen, want u bent de advocaat van een van de oh ja, vermeende moordenaars. Ik, ik, ik zeg dat met opzet, omdat het proces in ieder geval in theorie nog niet klaar is. En dat, dat we nog niet zouden moeten weten wat de uitslag is. Nee, <laughs> maar goed, ik ben onlangs nog in Cambodja geweest en heb alle schedels gezien. Ja, nou, uh, wordt van u... bedacht, mijn kleed wordt ervan bedacht... dat hij 1,7 miljoen mensen over de kling zou hebben gejaagd. Uh, nou goed. En dat, dat is iets in, uh, uh, waar je natuurlijk op het proces over zou moeten hebben... maar het feit is dat het er helemaal niet over nee. gaat. Ja, u bent een advocaat. U, nou, u vat het net al even kort samen. De, de hoogste machthebbers van het land die willen dit proces zien het helemaal niet zitten, want straks komen nou, er va willen... verhalen van hun boven nou ja, ze willen het proces. In beginsel vinden ze het allemaal prima, want ze willen vooral de indruk wekken hè, naar buiten toe dat ze hun best doen om uh, uh, uh, met een schone lijn verder te gaan. Ja. Uh, maar ze willen eigenlijk niet dat uh, uh, nou ja, al te veel pijnlijke zaken aan de orde worden gesteld. Ze willen vooral natuurlijk niet dat hun eigen rol wordt onderzocht. Maar wel dat uw cliënt snel een, een ze een willen graag wordt veroordeeld. Zo snel ...wel mogelijk onze cliënt afserveren. Ja. Ja. En dat wil de Verenigde Naties willen dat ook. Want het tribunaal dat loopt gigantisch uit de hand. Uh, ik zit daar al sinds 2007. Toen ik in 2007 kwam, toen is mij verteld door... Uh, ...en dat was ook de reden dat ik ja heb gezegd... ...dat het proces hooguit zes maanden, misschien negen maanden zou duren. En dat is dus vijf jaar geleden. En de laatste verwachtingen zijn dat uh, het proces pas in 2018 kan worden afgerond. Hm. Dus... Iedereen... Het duurt, ja. ja laat, maar laten we het even over hebben, want daar ja. zit u hier... U, u, u heeft een laatste waarschuwing gekregen. Wat doet u dan verkeerd in de ogen van... Uh, van nou ja, degene die die, wie hebben die waarschuwing doen uitgaan? De rechtbank heeft mij gewaarschuwd. Dat hebben ze vaker gedaan, hoor. De, de, de rechtbanken. Uh, is me om, vaker gedreigd met maatregelen. Wat zou u gedaan hebben? Ja, wat, wat ik doe... Uh, zij vinden dat ik mij op, op onbehoorlijke wijze gedraag. En dat, betekent... en dat doe ik vooral door in hun ogen irrelevante vragen te stellen. En dat zijn vragen die zij of te pijnlijk vinden, dat is mijn interpretatie. Ja. En vragen die ze liever niet willen horen en zeker niet beantwoorden. En dat gaat dan altijd over de huidige machthebbers... de rol die de huidige machthebbers destijds gespeeld hebben. Dus ze zijn heel erg bang dat, uh, dat de zaak uitdijdt... En dat uh, andere mensen worden betrokken. Mm. Maar ik, ik moet even zeggen, als u tegen mij zegt, nou, ik mag ik word, er wordt tegen mij gezegd, ik mag bepaalde vragen niet stellen, dan zou ik als advocaat denken: ja, nou dus, ik ga gewoon lekker door. Zo niet, ja, ik dat, ik dat, klinkt mm, niet heel ernstig dit. Nee, nee, nee, nee, Maar het probleem is dat het een, een, een proces is waarbij de, de voorzitter de microfoon kan bedienen. En dus, u <laughs> ieder, kunt wel doorgaan, maar er hoort <laughs> niemand u meer. En het, er zit in een grote glazen, uh, glazen aquarium. En ik kan blijven praten, maar dan hoort niemand mij. En, uh, maar wat betekent en dit als voor uw werk daar, nou, als het echt zo wordt, dan, dan, dan gaan de tv-schermen uit. Het wordt ja. live uitgezonden. Maar zodra ik iets zeg, of mijn cliënt iets zegt... wat uh, de huidige machthebbers niet bevalt... Ja. iets over de rol van Vietnam bijvoorbeeld... dan gaat gewoon de tv-uitzending uh, Dus licht. u wordt echt tegengewerkt? Ja, als dus wordt in... het leven in feite onmogelijk gemaakt. En, uh, dus de vraag is ook, in hoeverre, ik dat nog, uh, ja, ho hoeverre mijn aanwezigheid daar nog zinvol is... Ja, want we hadden het net even over tijdens de plaat. U, u denkt erover om, om helemaal te stoppen. Ja, dan. ik heb altijd mijn geha bedenkingen gehad over dit tribunaal. Maar ik eh, ben gebleven omdat ik altijd het idee had... dat mijn aanwezigheid voor cliënt toch waardevol was. En hij zegt ook dat hij het leuk vindt als ik er ben. En... En heeft u veel contact met hem, ja? Ja, ik, ik, ik, ik, ik zie hem elke dag. En hoe is dat contact? Ja, goed. Het lijkt me zo raar met iemand die verdacht wordt van zoiets gruwelijks. Ja, ja. Maar eh, als strafadvocaat eh, is, is het van belang dat je je daarvan kan, nou ja, afstand van kan nemen. En dat, je... en dat lukt dan? Het klinkt enigszins pathetisch... omdat je toch zoveel mogelijk de mens kan zien achter de verdachte. En het blijkt dat de meeste verdachten gewoon aardige mensen zijn. En dat geldt zeker voor meneer Ja, Dat is een, uh, iemand met wie ik goed overweg kan. Maar wat betekent het... Het is nogal wat dat u zegt, ik overweeg echt daar te stoppen. Want ik zie het allemaal niet... Ja. Het, is, het is een, ja. een, een VN-tribunaal. Nee, een... maar het is echt... Uh, de, uh, ik ben eraan begonnen met grote reserves... en die reserves worden alleen maar groter. Uh, de vraag is echt of ik daar nog iets uh, kan toevoegen. Of ik uh, mijn cliënt nog wel een dienst bewijs... door mijn aanwezigheid daar. Want in feite wordt mijn aanwezigheid door de Verenigde Naties, maar ook door de rechtbank... en de andere gebruikt om, nou ja, om uit te leggen hoe geweldig het wel niet is daar. Ja. Want de verdachten hebben zelfs een buitenlandse advocaat. Het wordt gebruikt om die, een democratisch die, oog van uh, ja, standpunt van Cambodja te laten zien. Kijk maar naar meneer, meneer Pestman, die zegt alles wat hij wil. En die, die laat zich niet zo tegenhouden. En die, die mag alles wat hmm. hij wil mag die zeggen. En... Merkt u ook wel eens persoonlijk iets van tegenwerking? Nou, Ik heb, ik heb daar een jaar gewoond, want het proces is uh, echt begonnen uh, eind vorig jaar... En toen ben ik met mijn familie er naartoe gegaan. Naar Plompen. De ja, ik ben echt geëmigreerd, maar ik ben nu terug met mijn familie. En het werd de bedoeling dat mijn familie hier blijft. En ik moet bekennen dat ik dat wel een prettige gedachte vind. Want, want uh, is dat veiliger, ja? Nou, de, de, de, de premier heeft zich in het openbaar ook over mij uitgelaten. En niet al te vriendelijke bewoordingen. En, en dan ook, mee, En ook aangegeven dat ik gestopt moest worden. Oké, okay, en dan en, oh. is dat. En ook gezegd dat mijn cliënt een grote boef was. Dat hij moest worden veroordeeld. Dus dat, dat, dat we, dan weten we ook al meteen wat de uitslag van. Maar betekent dat, letter, bedoel, als de premier daar zegt... u moet gestopt worden, wordt u dan bedreigd? Of? Hun Sen is de premier van uh, uh, uh, uh, Cambodja... is al meer dan tienduizenden dagen aan de macht. En dat is een heel exclusief clubje. En uh, ik denk dat die mensen gemeen hebben... dat ze er niet voor terugdijnen... Om, uh, om de oppositie uh, desnoods met geweld de, de kop in te drukken. Anders blijf je niet zo lang aan de macht. En daar hoort u bij, bij die oppositie? dan. Nou, hij, hij hoort in het rijtje uh, Gaddafi, Assad... Mugabe. Ja, maar daar hoort ze, uw cliënt uh, ook bij. Nou, Mijn cliënt zit in de gevangenis, dus uh, ik vrees Goed. dat hij daar niet bij hoort. <laughs> Voorheen dan. <laughs> maar dat klinkt. Uh, u bent gewoon gevlucht eigenlijk, als ik het zo hoor. Nee, ik ben, niet, ik ben nu met vakantie. Maar ik ben blij dat mijn, mijn familie daar niet meer zit. Ja. Durft u nog terug? Ja, ik durf wel terug, ja. ja. Maar ik fietste elke dag uh, braaf naar kantoor. Dat was een uur fietsen. Want het uh, tribunaal is gevestigd in een voormalige legerkazerne. Dat schetst ook... De sfeer. Ja. En uh, ik heb serieus overwogen om die fiets niet meer te nemen. Want uh, is een ongeluk is daar... Uh, gebeurt daar... Uh, ja. Gebeurt er sowieso ja, heel snel. Sowieso. Maar... Ja. ja. Ja, nee, maar ik ben wel voorzichtig. En daar ben ik wel blij dat ik, als ik straks terug ga, dat ik mijn familie hier zit. Want wanneer beslist u of u doorgaat? Nou, het is nu reces... Ik, er is dus een, een hele mooie klacht tegen mij ingediend. Uh, en ik ben ook blij met die klacht, dat moet ik er vooral bij zeggen. Ik heb ook uh, telkens tegen de rechtbank gezegd... doe er wat mee met die klacht als u wat vindt dat ik iets mijn misdraag. Doe er wat mee en ze hebben er eindelijk wat mee gedaan. Ik heb echt ontzettend moeten aandringen. Uh, ze zijn nu naar de deken gestapt in Amsterdam. Uh, en ik hoop dat de deken zich uh, over deze klacht uitlaat. Ik wil dat de deken zich inhoudelijk over deze klacht buigt... en zegt wat meneer Pesman doet... Dat is wat een advocaat moet doen onder dergelijke omstandigheden. Gewoon aan de kaak stellen wat hij vindt dat niet deugt aan de procedure. En, en uh, ik, ik ga hierover nadenken. En dan wil ik nog zien of ze me willen, willen hebben daar. Misschien mag ik er niet meer in. En of u nog terug wil? We moeten zien.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 James Blunt's Wiseman. Tijd voor onze dagelijkse column. De Radio 1 Zomer column. Vandaag van publiciste Ebro Oemar. Mooi, voetbal is voorbij. Spanje heeft gewonnen. Hoera, nou klaar ermee. Weken van terreur die nog enigszins werd opgelookt door mannen met strakke lijven. Maar uiteindelijk blijven het mooi boys waar geen fatsoenlijke volzin uitkomt. Niet dat dat erg is, hun bank zal door boekdelen. Het beste aan het EK, aan het eindigen van het EK... is dat we verlost worden van de voetbalvrouwen. Het gezeik over wie de mooiste, de dunste, de hipste en de slimste is. Het gezeik over de eigen carrières van de Silvies en de Jolantes. Weg uit de schaduw van hun mannen. Ach, wat carrières. De dames hebben een mooie toekomst voor zich. Jaren geleden plaveide de ex van Kluiver het pad. Met 18 miljoen verliet ze de echtelijke villa. Applaus, diep respect... Voor dat hij het dubbele verdiend had met voetballen, voor zijn ex dat ze een vooruitziende blik had. Twee kindjes, jaren van bedrogen en onderhouden worden en uiteindelijk payback time. Een echte scheiding met 18 miljoen toe. Er zijn weinig vrouwen die dat voor hun veertig op hun konto kunnen bijschrijven. Toch moet je het niet onderschatten. Voetbalvrouw zijn is een vak. Je moet begrijpen dat die gasten de ultieme man in zijn simpelste vorm zijn. Dat ze niets anders kunnen dan achter een bal aanrennen en hun primaire instinct volgen. Je moet je als vrouw specialiseren in het lekkere wijf zijn. En wat een lekker wijf is, is sinds het begin van de mensheid niet echt veranderd. Voor degenen die het niet kunnen onthouden, is Barbie uitgevonden. Dolce Cabana met hun schilkleding en Leco met zijn Gooise Vrouwenmake-up die doen de rest. Sommige voetbalvrouwen denken dat ze het lekkere wijf zijn zo geperfectioneerd hebben dat ze met gemak in meerdere teams tegelijkertijd kunnen spelen. Voor deze vrouwen komt het einde van een huwelijk net zo onverwacht als de uitschakeling van Oranje op het EK. Te vroeg. Je vraagt je af hoe dom sommige vrouwen zijn. Trouwen met een voetballer, goed gescoord. De voetballer openlijk bedriegen met een Marokkaanse kickboxer die losse handjes heeft en een ander bezwangerd heeft. Dat kan alleen als je Estel heet. Het EK mag dan over zijn. In huizen Guddit en de media zal nog een zinderende finale uitgevochten worden. Deze sportzomer gaat lang, heel lang duren. Zij Ebu Oemar. Morgen de column van Peter Middendorp. Michiel Pesman is hier nog in de studio. De advocaat van de Rodekmerverdachte. Uh, we hadden het net even over de sport. En u blijkt een glansrijke wielercarrière achter de rug te hebben. Nou, dat, dat, dat, heb, heb ik dat ik niet, gezegd heb, heb met niet <laughs> Zo klonk het wel. Nee, ja, dat maken wij ervan. Anders uh, denkt de luisteraar op nou, uh, ik ben, het, uh, in, in een, uh, Heel lang geleden, heb ik, op begin jaren 80, heb ik een tijdje als junior gefietst bij een, beroemde uh, Leidse club, wielervereniging, Zwift. En zonder ooit iets te winnen. <laughs> nou, mijn hoogtepunt is uh, deelname aan de Ronde van Midden-Nederland... waar ik na twintig minuten, minuten werd opgeveegd door bezemwagen. <laughs> okay, de bezemwagen. Oké, maar een glanswijze carrière helemaal... zou ik het niet willen noemen. Maar nee. we hebben hier in de studio shirtjes hangen. Eentje van uh, Steven Rooks en eentje van Gert-Jan Teunissen. Dat is uw generatie dan? Nou, ik, ik, ik zat even te denken. Ik heb nooit met hen gekoerst. Want ze, waren wel wat ouder dan, ze zijn wat ouder dan ik. Oké. Okay. Ik heb gekoerst met niemand die volgens mij ooit nog eens doorgebracht is. Beroemd geworden. Ja. Ja. maar zelfs de, die kon ik niet. Ben je bij de slechtste wielrenner van een verloren generatie. Dat is wel maar, tragisch. Het <laughs> peloton is gevuld met mensen die nooit wat winnen. <laughs> maar waarom ja, dat bent dat u De Tragiek, niet gewoon, van, de tragiek uh, van het wielrennen. Waarom bent u niet aan de doping gegaan? Ja, nee, daar, was, Wie ik, zegt daar dat? was ik niet slim genoeg voor. Ik, oh. ik, dat denk ik, anders ja. had hij nu niet. Ik heb het vermoeden dat er wel gebruikt werd. Ook, ook onder junioren werd er wel gebruikt. Ja? Maar dat is nog in de periode voor de EPO. Maar waar was dat vermoeden op gebaseerd? Aan onwaarschijnlijke uitslagen en roddels in het circuit... Mensen nee. die ineens heel hard konden. Ja, die gaan ineens hard fietsen. Daar wordt dan over gepraat. Ja. En dacht u dan niet als u achteraan hing van: dan moet ik toch ook eens een keer proberen? Ja, maar ik was 16, 17. Dat zijn junioren zijn jong hoor. Ik, ik, ik, ja, maar als andere 16. Het ik... is toch de tijd om met drugs te beginnen? Ja. <laughs> nou, maar ik was nog, nogal naïef. Nog meer dan nu. <laughs> ja, dat maar was, sp spijt het u of niet? Dat het niet gelukt is? Of zegt u van: ach, hebt... nou, ik had, ik, had, ik, had, ik had best wel prof willen worden. Hè. Liever dan advocaat? Uh, nou. Ik wil niet zeggen dat het nog kan, maar ik had het wel ook gevoel. Ja. <laughs> ja, ja. ja, dat is de gemiste kans. Maar ik had gewoon niet genoeg talent. Nee, dan houdt het op. Dan houdt het heel erg op. Veel uh, succes met uw werk in Cambodja. Ja, we hoor, dank u wel. We horen wel of dat doorgaat. Ja, Michiel Pestman, dank voor dit gesprek. Zeg maar als hij kan. Lopen de lijnen? Kan hij? Zit u te genieten van alles wat u hoort? Uh, spreekt met uh, de klaaglijn? Ja, dit is de enige echte klaaglijn, meneer. Heeft u iets op uw lever? Ik ben teleurgesteld in het Engelse publiek op Wimmelden. Want? Of iets heel anders? Tom, ik wilde even klagen over André Kuipers. Ja. Bel iedere dag tussen twee en half drie. Tom van zeg, goedemiddag. 0800-1101. Zou André Kuipers de volgende keer mijn schoonmoeder mee willen nemen <tom> naar boven? 0800-1101. Ja, 1101 ja 1101. Doe nog maar een keer.